11 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plach. Wie was toch die andere Maria? Maria Magdalena. Volgens de een een prostituee. Volgens de ander de enige vrouwelijke apostel. Of was ze misschien de geliefde van Jezus? Een nieuwe film over het leven van deze Maria is nu in de bioscopen te zien. En we spreken hem zo meteen. Na het NOS Journaal met Lieslot Thomassen.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 De raad vindt het wel redelijk als er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Huisartsen kunnen de pil al voorschrijven. Het aidsfonds vindt het advies goed nieuws... en denkt dat er honderden hiv-besmettingen per jaar kunnen worden voorkomen.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 Markers. Hier nog altijd aan tafel. Loopbaancoach Frenelie Stadelmeijer, journalist Jan Franke... en filmjournalist Hedwig van Driel. En wij gaan het hebben over de film Mary Magdalene. is in première gegaan. Een film over die andere Maria in het leven van Jezus. En ze wordt op een heel andere manier geportretteerd dan we gewend waren. Hoe is ze? My dear, that's Mary Magdalene. I don't know how to love her. What to do. Treat this woman's so. What has she done to deserve this? She was caught in the act of adultery. The law called for her to be stoned. Smeared by the church in 591 and domino. Let him among you who is without sin cast the first stone. Him so. Magdalene was Jesus' wife. Het laatste hoorden we Yvonne Elliman... als een verliefde Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar... en ook fragmenten van Da Vinci Code, Mary Magdalenes en The Last Temptation of Christ. Het is een, een beetje het beeld van wat we allemaal hebben... van de bijbelse figuur Maria Magdalena, Het van deriel, dat dat... Bijgesteld wordt in deze film, moet je maar het zo zeggen? Een beetje. Het is meer een perspectiefwisseling eigenlijk. Uh, want uh, ja, veel mensen zullen denken, Maria Magdalena was dat niet die, die prostituee. Mm -hmm. uh, dat heeft zelfs de kerk ondertussen een beetje bijgesteld. Uh, en dat is ook niet wat hieruit volgt. Hier is er gewoon een, een vrouw die een beetje uh, ja, uit de tijd feministisch is, eigenlijk. En die gewoon, uh, en dat vond ik wel een interessant element, ze wil gewoon echt geen moeder en vrouw worden. En dan biedt eigenlijk dat spirituele dat Jezus biedt met zijn volgers, biedt haar een alternatief. Oh, ja, ja. En eigenlijk zie je dan het hele passieverhaal vanuit haar perspectief in plaats van vanuit de mannen. Dus ook het verhaal de geliefde van Jezus, dat, dat is het dan niet? Het is echt de non, de apostel van Jezus, moet je het zo zien? Er wordt wel gesuggereerd dat er misschien wel wat meer speelt uh, aan haar kant, maar het wordt niet heel expliciet gemaakt. En uh, dat vond ik eigenlijk wel prettig. Want waarom zou een vrouw Jezus alleen maar volgen uit verliefde gevoelens? Waarom niet uit overtuiging? Ja. Dat is hoe het in het verleden natuurlijk veel vaker is ja, neergezet. Ja. ja. En dat zal met pijn in het hart dat Frenelie Stadelmeijer... zelf noemt feministe des vaderlands, <lacht> zeg maar. Jij kan dat natuurlijk niet aanzien, dat dat beeld al jaren zo bestaat. Nee, nee. Ik, ik denk ook dat dat beeld niet klopt. Hè. Er zijn uh, uh, uh, in de vorige eeuw zijn er, uh, rollen gevonden in de dode, dode zee, dode zee rollen noemen ze die, Is van het? Nag Hammadi. En daar, uh, uh, dat, dat noemt men het vijfde evangelie, het evangelie van Thomas. Dat zijn... Teksten gevonden van Jezus, die ook overeenkomen met de andere uh, uh, evangeliën. Alleen daar is een wat andere kijk op, het, op, op vrouwen en ook het andere kijk op het koninkrijk Gods, wat dan zou komen. En uh, ik Hoe, heb al veel niet gezien, hè? Maar uh, nou ja, daar, uh, uh, daar staat bijvoorbeeld letterlijk een tekst in: dat Petrus uh, tegen Jezus zegt van: uh, Nou, doe, doe die vrouw maar weg. Hey, die vrouwen wat, wat heb je aan vrouwen? Ja. Dat is goed voor kinderen en uh, het huishouden verder niks. En dat Jezus dan zegt van uh, nee. Uh, het Koninkrijk Gods is ook voor vrouwen. En uh, uh, uh, uh, uh, vrouwen horen erbij. Peter ja. wordt inderdaad in de film ook een beetje als antagonist neergezet. Ja. Niet op die manier. De, de, de ja. expliciete seksisme wordt aan haar familieleden overgelaten. Ja. Maar hij heeft wel echt zijn twijfels. Ja. Dat ze ze zal verdelen. Een beetje Joko one idee zeg maar. Ja. Ja. en dat ze, uh, Hij snapt inderdaad eerst niet waarom Jezus hem meeneemt. Later krijgt hij wel meer inzicht. Ja. Maar waar de film eigenlijk op eindigt... en dat is niet echt een spoiler... maar is dat het verklaart waarom Maria Magdalena eigenlijk niet zo aanwezig is in het Nieuwe Testament. Of nou ja, ze wordt al vaak genoemd. Uh -huh. Maar niet zo'n leidende rol heeft. En uh, hoe de film dat uitlegt eigenlijk... is Jezus die zegt van alles... maar elk van zijn apostelen heeft weer een eigen interpretatie daarvan. En uiteindelijk zijn het dus de mannen... Die hebben bepaald ja. wat de dominante en de geaccepteerde ja. interpretatie is. Ja. Ja. En dat, en dat in... wordt in twijfel getrokken ook? Of dat... Ja, wel een beetje. Tenminste, er wordt, ja, heel erg niet. Het is best een gelovige film. In ieder geval. Ik weet niet of de regisseur gelovig is, maar er is in ieder geval niets waar een katholiek zich echt uh, aan zou kunnen. Uh, ja, geschoveerd zal worden. Mm -hmm. Maar uh, de interpretatie van Marie Magdalena, die is meer van we moeten in het hier en nu. Uh, dat koninkrijk ja. scheppen. Ja. Door empathie en door te proberen... Ja. hier op aarde uh, ja, mensen te vergeven... Goed, goede ja. daden te verrichten enzovoort. Ja. Terwijl uh, Peter dan meer, of Petrus meer een houding heeft van... wij moeten alles klaarmaken... voor dat echte koninkrijk later. Ja. En die interpretatie ja. wint dan op de ja, ja, ja. manier. Want ja, uiteindelijk zijn het mannen die het hebben opgeschreven. Ja. Zelfs Thomas is... Ja. Uh, ja. Is ja. ook een man natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja. wat zegt het over het tijdsbeeld van nu en toen... Nou, wat wel grappig is, zoals ik al zei... het is af en toe wat anachronistisch in, in hoe zij in het leven staat... en hoe ze zich uitspreekt. Kun uh, je een eerste, voorbeeld daarbij? Nou, de eerste helft is wel interessant, want dat is minder het passieverhaal. verhaal. Het passief komt later en dan krijg je een beetje de greatest hits... en dat wordt de film ook wat minder interessant... want dat hebben we allemaal wel vaker gezien. Maar in het begin zie je uh, wat zij dus toevoegt aan gewoon dat rondlopen en preken eigenlijk van Jezus. En daar is het een beetje alsof zij dan de enige vrouwelijke werknemer is... in een bedrijf dat <laughs> verder alleen maar door mannen wordt gerund... en die de CEO, Jezus, is, uh, doet inzien dat misschien het vrouwelijk publiek aansporen... dat dat ook wel een goed idee is. Dus dat zij het eigenlijk oh, is die ervoor zorgt dat Jezus ja, doorkrijgt dat hij niet alleen algemeen moet preken maar dat soms uh, specifiek voor vrouwen... en er is ook een scène waarin vrouwen dan komen met hun problemen... en hun, ja, waar zij mee worstelen met hun geloof. En echt die vragen die je ook wel nog steeds hebt, denk ik, voor gelovige vrouwen... van wat als ik van God iets moet en van mijn man iets anders? Wie moet ik dan gehoorzamen? En dat vond ik dus wel iets dat ik niet eerder heb gezien in, in uh, films ja. over het leven van het Maar er zit dus veel meer zelfstandigheid en veel meer power eigenlijk... Bij deze vrouw. Power is een groot woord. Is een groot ik, woord. Maar het is uh... allemaal heel subtiel als ik jou zo ja, hoor. Ja, het is redelijk subtiel. Huh. Maar, uh, is het daarmee wel uh, een, een, een, en... een, een... een lekkere film om te kijken? Een krachtige film? Of? Ja... Hij is een beetje plechtig. Want bijvoorbeeld, op, ze, ze zijn wel heel, uh, het is heel fijn... je krijgt van die uh, ja, woorden in beeld die zeggen waar je nu bent. Dus op een gegeven moment was het Kana. Ik dacht, oh mooi, dan krijgen we het huwelijk... en het uh, water in wijn veranderen. Dat vind ik altijd wel een van de, de ja. leukste aspecten. Goeie story. Maar uh, ja. er zitten geen feestjes in deze film. Het is allemaal redelijk uh, ingetogen braaf. en Geen seksscènes. Geen seksscènes. Het is allemaal een beetje ja, braaf in dat opzicht. Dus ik vond hem wel mooi, ik vond hem ook wel poëtisch. Uh, de cinematograaf uh, Greg Fraser... Die heeft ook Bright Star gedaan en ik vond het in het stijl een beetje daarop lijken en dat is echt een film die ik fantastisch vind van Jane Campion. Okay. Dus het heeft iets heel naturalistisch, iets heel, ja, het is heel op menselijke schaal gemaakt. Okay. Maar misschien is dat voor een verhaal over Jezus toch ja, een beetje saai. Ja, ja, ja. ja, ja. als, nou ja, als goed het... geaard katholiek. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb hem te veel niet gezien, nee. maar ik wil hem wel graag zien. Maar wat natuurlijk bijzonder is aan de rol van Maria Magdalena, was, zoals jij net ook al zei, was dat dat het een vrouw was die geen genoegen nam met het huishouden en de kinderen, maar die gewoon echt een boodschap te brengen had. Haar tijd uh, vooruit, zo gezegd. Ja, haar tijd vooruit. En uh, dat in een, in een maatschappij waar vrouwen gewoon een kop moesten houden. En in, in die zin is dat natuurlijk toch nog in heel veel onze omringende landen nog, wel, nog steeds zo... en ook in bepaalde groepen hier in Nederland... is het nog steeds zo dat vrouwen gewoon een kop moeten houden. Gewoon uh, voor de kinderen moeten zorgen. En, uh, en Het voorbeeld en, wat jij net geeft... Ja. van hoe gedraag ik mij als vrouw, luister ik naar God... of ja, naar ja. Bij, bij uh, mijn echtgenoten? Ja, ja, zijn dan antwoord daar is ja, heel erg maar... Want hij zegt, je moet naar God luisteren. Ja. Ja. Ja. Als dat ja, ja. tegenstrijdig tegenstrijdig is, dan is hij uiteindelijk de, de autoriteit. Ja. Dat is nog steeds man natuurlijk. Maar, maar die, die gedachten zijn die er nog steeds. Ja, precies. Dus in die zin is het nog... denk ik dan ook nog steeds een veel van deze tijd, uh -huh. uh, uh, ja, waarin vrouwen monddood uh, gemaakt worden. En, en, en Jezus zegt dus van, nee, maar deze vrouw en vrouwen, uh, maar ik heb hem niet gezien, hè? Nee. maar dat is op basis van wat ik weet van de Thomasevangelie, uh, uh, vrouwen hebben wel degelijke ja. stemmen, vrouwen doen wel degelijk mee en vrouwen hebben ook wel degelijk een rol in het verspreiden van de boodschap. En dat is natuurlijk iets wat de katholieke kerk al, al eeuwen roept, dat vrouwen dat niet mogen doen. Vrouwen mogen geen priester worden, vrouwen... Ja, over het evangelie dat. van Thomas wordt ook al jaren gediscussieerd. Van wat is nou de waarde daarvan? Precies. Ja, ja. Ja. Hoe is dat in, in Israël eigenlijk, Jan Franke? Zou zo'n film uh, goed scoren? Of heeft is, is Maria Magdalena heeft daar een bepaald vast beeld van? Nou ja, ik denk dat er zeker belangstelling voor is. Omdat een deel zich natuurlijk afspeelt hè, rond het meer van uh, Tiberias... Ja. en de Bijbelse plekken in Israël. Uh, ik vind dit razend interessant wat ik hier allemaal hoor. Want ik, ik maak inderdaad direct ook de, de link naar Egypte en Israël. De ja. positie ja. van vrouwen daar. En wat zo'n film daar nou voor zou kunnen betekenen. Uh, als we even het voorbeeld van Egypte nemen... we hebben het net over die verkiezingen en de, de economie daar gehad... en een van de problemen is ook dat Egyptische vrouwen bijna nooit werken. Niet omdat ze dat niet willen, hè? maar uh, dat niet mag, mag dat. dus niet. Nee. Uh, en in Israël, wat, een, wat in, in, in zekere zin zeg maar, een land is wat meer op ons lijkt... Uh, uh, is de positie van vrouwen heel anders in uh, de niet-religieuze gemeenschappen. Maar als je het hebt over de ultra-orthodoxe en de orthodoxe joden... nou ja, dan, uh, dan, uh, dan klinken ook dit soort zinnen ja. als van... een vrouw moet uh, uh, ja. in de eerste plaats luisteren naar de bedoeling van God. En pas heel ergens verder komt de eigen wil en zelfontplooiing voor hm. een vrouw. Hm. Dat, is, dat is daar volstrekt normaal in bepaalde gemeenschappen. Uh, veel erger dan in Nederland. Nee, nee. Dus ik denk dat die film daar best een... En een impact kan hebben. Ja. ja, ook omdat het dus niet echt een punt maakt voor zelfontplooiing. En uh, ik denk eigenlijk pas dat uh, wat echt revolutionair zou zijn. Want nu is een beetje alsof die laster van die paus dan. Die haar een prostituee noemde. Uh, daar is nu van gevrijwaard. Ja. Ze mag weer. Dus dan mag ze weer de apostel der apostelen zijn. Maar het zou pas echt subversief en interessant zijn. Als ze allebei kon zijn. Als ze én een sekswerker kon zijn, en de apostel ja, der En zo ver zijn we nog niet. Ja, ja, ja nee, dat is wel mooi dat, <laughs> dat je dat aanhoudt. Ja, ja. Dan heb je het over de totale vrijgevochten krachtige ja, ja, ja, ja. vrouw die ja. zelf haar eigen keuzes maakt ja. en doet wat ze wil. Nou, ja. Mooi om dat zo te besluiten. Dat in de week voor paas. Het is natuurlijk niet voor niks dat de film nu uitkomt. mij er. zoals gezegd, jij bent veel ondernemer, auteur... loopbaancoach en feministe des vaderlands. Is dat zelf benoemd eigenlijk of is dat een officiële? Ik zou het niet weten. Maar je vindt het wel een prima om achter je ja, naam te zitten. Dat is wel toch? grappig, toch? Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Um, je hebt uh, kort geleden, vorige week, vanavond, zei je op het podium in Elst. Maar ja. vorige week stond je in Delft en ja. hield je. Ja, dat was wat, joh. Oh, man. Ja, daar word je voor gevraagd. Nou, dat is al een hele eer. En dan moet je een soort toelatingsprocedure uh, in, mm. waarbij je dan de outlines van je verhaal, uh, uh, ja, je boodschap, je, je idee. Uh, en dan word, er, word je gekeurd of, of, of je goed genoeg bevonden bent. Nou, en dan, en dan begint het pas, want dan ga je echt een traject in met een coach en een, een, een, een, een native speaker, want het moet natuurlijk allemaal in het Engels, uh, om je verhaal te bouwen. En daar zitten allerlei regeltjes van TEDx op, wat wel mag en niet mag. Je mag geen reclame maken. je mag uh, uh, alles wat je zegt, moet in dienst staan van, de, van, van het idee wat je over ja. het voetlicht uh, wil brengen. En uh, nou ja, het mag maximaal maar uh, 12 minuten duren. Dus je hebt ook zo'n teller voor je <lacht> neus. Uh, waar de seconde aftikken. Dat als je bij een woord even moet nadenken, dat je denkt. Oh, shit, gaat zo'n seconde Ja. <lacht> dus het is heel. Heel spannend en dan heb je dan uh, de, de. Nou ja, dan is dat verhaal, dat staat dan. Dan moet daar een beeld bij. Dat moet dan ook zo min mogelijk beeld zijn. Omdat ze echt willen dat je. Dat en de aandacht op jou is. En ja. niet ja. op het beeld wat je, wat je hebt. En dan heb je de, de dag voor de TEDx zelf. Is er dan een dress rehearsal. Dan, uh, en dan wordt er een lichtplan gemaakt. Van wanneer je waar staat. En wat dan de, de cues zijn voor de lichtman. Om de schijnwerpen ergens anders uh, op maar te hebben. Maar even op, friendly, gedoe maar je o, zei, Jij bent zelf ja. coach. Jij coacht ja. veel uh, vrouwen. Ja. Met name ook over onzekerheid met ja. vrouwen. Daar ging die TEDx ja. talk ja. ook over. Ja. Dus je bent een hoop gewend. En dan krijg jij nog twee coaches om je heen. Die jou gaan vertellen hoe hoe je ja. dat nou eigenlijk moet doen? Ja, nou, die op. nou ja, die, die, dat ging met name op de inhoud van het verhaal. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat het echt een strak, strak hmm. verhaal is... wat voldoet aan de TEDx-regels. Uh, uh, uh, maar ik kan wel een verhaal vertellen. Ja. Maar in het Engels vind ik nog wel een dingetje. Dat is toch wel is echt anders, vind ik, dan in het Nederlands. dus door de wol geverfd, maar dit vond jij ja. ook nog heftig. Nou toch? ja, en een groot publiek. Het was zo 1500 man in de zaal. Een livestream, nou weet ik veel, 10.000 of zo, ik vind nou wel een dingetje. Ja. Dat wil je wel graag goed doen. Zullen we dan naar een klein dingetje luisteren uit die TEDx ja, oh Talk? Yeah, Komt-ie. Oh yeah, yeah. Men en women in the room, can I have a warm welcome for Vrenelie Stadelmeijer. When I was seven years old, I had to knit a doll at school. And boys had to play football. And I wanted to play football too. But I wasn't allowed because I was a girl. So I was furious. En mijn ouders waren ook too, So Dus ze gingen naar school om het te praten. En van dat moment on, meisjes were vrouwen to kiezen. Je zou zo het theater in kunnen, trainen. Oh, dat doe ook je ook vanavond. het theater in vanavond, <laughs> ja, klopt, ja. Leuk, maar leuk ja. om even een kijkje achter de schermen te krijgen. Want we kijken. ik denk dat veel mensen van ons op YouTube... ...wel zo'n TEDx Talk zien. Ja. Maar nu horen we ook eens hoe dat uh, ja. enorm geprofessionaliseerd... ...eraan het toe gaat achter de schermen. Het is enorm professioneel, ja. Enorm. Ja. Ja. Ja. en mijn zus en hier gaan? de studenten gaan wat zei jij? Ik meegedaan een studentenversie. En dat is okay. natuurlijk veel kleinschaliger. En misschien honderd mensen in de zaal. Maar ik was wel heel trots op haar. Want het was wel, dat hele traject met al het coachen en ja, over het promotieonderzoek. He? Ja, ja, ja. Bijzonder, bijzonder. We gaan naar Brussel. Wie vandaag naar Brussel uh, wil, die kan beter de trein pakken. Want taxichauffeurs voeren daar actie. Waardoor er in en rond de Belgische hoofdstad hele lange files staan. En het oorlogskonsument Sanne van Hoorn is in. Hartje Brussel, Sander. Hartje Brussel Kijk. inmiddels, ja. Ik ben net eventjes op een van de grote assen de stad in geweest. Daar wordt nu het verkeer tegengehouden door taxis die langzaam rijden, uh, stilstaan... soms uh, één rijstrook uit een soort politesse nog openhouden... en dan weer de hele weg versperren. Dus ja, dat is uh, als je de stad in wil op dit moment een probleem. Tijdens de ochtendspit was het eigenlijk voor iedereen... ook al wilde je langs de stad een groot probleem. Op de grote ring rond Brussel echt vertragingen gemeld tot uh, meer dan twee uur... En als je op de verschillende navigatie-applicaties kijkt, dan was het overal vuur en vuurrood. Wat is het? Waarom voeren de chauffeurs actie?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 En het duurt nog de hele dag. Ja, echt de hele dag. Want uh, daar waar vanmorgen uh, tijdens de ochtendspits vooral de Grote Ring uh, uh, bezet was... Uh, zie je dus nu die assen de stad in. Dat heeft even een heel uh, paradoxaal effect gehad. Want die assen de stad in, dat gaat via tunnels. En op het moment dat daar langzaam gereden wordt... komt er dus even geen verkeer de stad in. En daar was het dus heel rustig. Ja, ik heb alles vandaag op de fiets gedaan. Maar dat, uh, dat kon ik dus midden op de straat doen uh, eigenlijk. Maar die taxis die beginnen nu in het centrum aan te komen. Dan komen ze op wat hier dan heet de Kleine Ring... Uh, in het centrum van de stad. Uh, daar verwacht ik dus nu hele grote problemen. En dan gaan ze ook nog weer eens aan het einde van de dag... een grote mars door de stad rijden richting de Europese wijk. Dus ja, eigenlijk ben je tot uh, diep in de avondspits, denk ik. Beter niet in Brussel. Ik kan zeggen, wees gewaarschuwd uh, voor mensen die nog die kant op zouden willen gaan. Dank voor jouw verhaal. NOS-konsument Sanne van Horen. Dan is hier aangeschoven Maartje Krijnen onze quizkandidaat van ja. vandaag. Maartje, ja. welkom. Studeert of hebt gestudeerd? Aan ik studeer, de, ja. Aan de ja. UvA, sociale ja, wetenschappen. Ben je ja. met een bachelor bezig? Ja, bijna klaar. En je kijkt graag hondenfilmpjes. Ik kijk graag hondenfilmpjes, ja. Dat is weer eens wat anders dan kattenfilmpjes. Ja. Je kan er hele thema-uitzending over maken als je zou willen. Maar, ja, zeker. Wat is het? Is het het, het hoge knuffelgehalte? Nee, ja, ik weet niet. Gewoon een obsessie, een beetje elke hond die voorbij loopt, denk ik... Ja, sorry. Dus als jij ontspanning wil hebben, dan ga je. Ja, YouTube. En, ja, precies. En ja. Op Facebook. Ja. Nu even de, de focus dan op ja. de quiz. Ja. Want die gaan wij spelen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Om te beginnen met het blokje voor vraag 1. Ja. Europa is boos op Rusland. Wat is er precies aan de hand? De Verenigde Staten, Canada, 14 EU-landen en Oekraïne zetten meer dan 100 Russische diplomaten uit. Goed, Engeland is boos, EU boos, NAVO boos, Rusland, waar de fuck ben je mee bezig? Dan komt er een keiharde waarschuwing van het Kremlin. Hoe reageert Moskou op deze extreme maatregelen? David-Jan, wat heeft het nou eigenlijk in Rusland losgemaakt? Niet zo heel erg veel om eerlijk te zijn. Oeh. Ja, een massale uitwijzing van Russische diplomaten. Vraag 1 is, welk land zet er maar liefst 60 Russische diplomaten uit? Um, de VS. De Verenigde Staten, ja. Ja, zeker. Je mag de koptelefoon ophouden, maar als je het niet prettig vindt... om jezelf terug te horen, kan je hem ook afdoen. Nee, want dat we okay. horen de fragmenten dat ook via de, via de boksen. Vraag 2 dan, hoeveel mensen wees Nederland uit? Twee. Twee mensen, inderdaad. Die twee zijn werkzaam als inlichtingmedewerker... en moeten ook binnen twee weken zijn vertrokken. Dan vraag 3, luister mee. Ja, ben je ook zo euforisch? Nou ja, meestal als we een wedstrijd winnen, dan ben ik wel blij. Hè? Had jij dit kunnen denken of zelfs maar kunnen hopen? Nou, je hoopt uh, wel op een, uh, op een resultaat. Dit moet voor jou ook toch wel een uh, moment zijn? <laughs> ja, nou ja. uitstekende uh, teken overwinning natuurlijk. Koot van de dag, je hoopt op een resultaat. Dat is meestal na 90 minuten, dat is toch wonderlijk. Maar goed, eindelijk konden we weer eens genieten van Oranje. Europees kampioen Portugal werd met 3-0 verslagen. Het laatste doelpunt kwam van de aanvoerder zelf. Hoe heet de aanvoerder van Oranje? De licht Nee, zo, nee, nee, nee. ik weet het niet. Uh, Virgil van Dijk. Uh, sorry. Ja, en de andere doelpunten kwamen van De Paai en Ryan Babel. In welke stad werd de wedstrijd gespeeld? Um, in Portugal. Ik, uh, nee, Portugal was zelf een optredingsland ja. in Zwitserland. Dus okay. de wedstrijd werd in Geneve gespeeld. Nee, sorry. We gaan naar het stemfragment voor vraag 5. Luister goed en vertel me wie je hoort. Uh, wij hebben ervoor gekozen om iets waar de uh, vakbonden al jaren over uh, spraken... de compensatie van het AOW-gat dat er was, uh, wat voor 90 is uh, gecompenseerd... om daar naar het verleden een streep onder te zetten en te zeggen... die regeling maken we 100 want we willen dat oude zeer... willen we eigenlijk laten, want we willen okay. naar de toekomst kijken. Goed. Ja, je hoorde Jeroen nog even doorheen, maar om die stem gaat het niet. Wie was het? Um... Gaat het over de zorg? Okay. Nee, uh, nee. Bijleveld? Maar trouwens, ja, ik mag dan niet de, de hint geven natuurlijk. Gaat uh, het over de, de zorg? Uh, ja. ja, Ank van... ja, ja, Bijleveld was goed. Oké. Okay. Ik, ik, ik had al een hint gegeven, maar ik leg dat even bij de jury. <laughs> Volgens mij wordt het goedgekeurd. Minister De okay. Defensie zat aan tafel bij Paul om de nieuwe defensienota toe te lichten. Uit de defensiebegroting um, dat welk onderdeel blijkt dat welk onderdeel het meeste geld krijgt. Uh, sorry, kan je nog één keer de vraag rijden? Uit die defensiebegroting is onder meer gebleken... dat welk onderdeel het meeste geld krijgt. Nee, geen idee. Sven? De marine? Ja, precies. Ja, je gaat straks met Barbara Visser praten. Dus ja, dat moet je weten, in ieder geval, voorbereiding. We hebben nog één vraag te gaan. Laatste vraag in de eerste ronde. De persoon zoeken wij in dit geval uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe eerder je dat weet, hoe meer punten het nog oplevert. En die punten kun je gebruiken. Dus welke persoon bedoelen we? Vier. Nu was ik een keer niet tegen. Drie. Maar ik hoop dat het dit keer geen nachtwerk wordt. Nee. Ik ben de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Uh, uh, uh, Wat? Eén. Morgen ga ik aan de slag als verkenner voor een nieuw Haags college. Nee, je hebt echt geen idee. Nee, met het nee. Hans Viegel. Oh, geen idee. De groep de Mos heeft Wiegel gevraagd om te verkennen... met welke partij een college kan worden uh, gevraagd of gevormd in ieder geval. En uh, nu was ik een keer niet te tegen. Er was de verwijzing naar zijn tegen. Hij stemde als senator tegen het referendum. Dat werd ook de nacht van Wiegel genoemd. Dus uh, vandaar is misschien ook van voor jouw tijd zitten. Denk ik Relatief jong. Jouw nieuwsfactor is drie. En dat betekent dat je 27 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. Dat wordt wat lastig, maar voor de eer spelen we de tweede ronde in ieder geval. Laten we de vraag helemaal uitstellen voordat je het antwoord geeft. Dan gaan we weer. De nationale nieuwsquiz. Wie vertrekt per direct bij FC Twente? Um, uh, ja, hoe heet de vent? Uh, maar dat is haar. Uh, <laughs> ik heb geen idee hoe die heet. Gertjan Verbeek. Ja, die. Ja. Een vermeende Nederlandse spion is halsoverkop vertrokken uit welk land? Uh, Turkije. Ja. In welke stad is geprobeerd een verdachte op weg naar de rechtbank te bevrijden? Um. Amsterdam. Welke telefonische hulplijn krijgt weer een onvoldoende van de consumentenbond? De Belastingdienst. Dat is goed. Welk dier zorgt voor onrust onder schapenhouders in Limburg, Drenthe en Twente? De Wolf. Ja. Volgens welke verzekeraar gaat de zorgpremie volgend jaar voorstijgen? Uh, weet ik niet. CZ. Welk land houdt het begrotingstekort voor het eerst in tien jaar onder de 3%? procent? Frankrijk. Ja. Het centraal station in welke plaats is tijdelijk ontruimd? In verdacht, ja, met een verdacht pakketje. Welke organisatie ziet af van de verspreiding van zelfdodingspoeder? Um, um, een hele mooie naam van de organisatie. Uh, ik weet het niet. De... Ja. Moet ik het zeggen? Of? Uh, ja, zeg maar. De coöperatie laatste wil. Ja, shit. De rector van welke universiteit wil studenten strenger selecteren? Niet de UvA in ieder geval. Nee. Um, Erasmus. Ik ken het niet. Universiteit van Utrecht. Welke kaas lijkt volgens de consumentenbond vaak op een stuiterbal? Mozzarella. Dat is mozzarella inderdaad. En welke supermarkt zal voortaan geen abdijbier meer verkopen? Dat is de laatste vraag. Uh, uh, uh, Jumbo. Nee. nee. Jan uh, Linders. Jan, Linde. Jan Linders. Oh. Vraag 20 was nog geweest. Uh, welke kordate oud-deelnemster de nieuwe presentator worden van Wie is de Mol? toen we het over de etherdiscipline hadden. Nee, geen wie is de mol liefhebber. Hebben we hier aan tafel wel? Jan-Franke, en nee. Ellie Lust, dames en heren, met oh, haar eterdiscipline. Die De laatste uh, ziet het wel ja. zitten om uh, Arthur Roliakkers op te gaan volgen. Dat mm, was niet superleuk. Nee, super nee. Zes nee. nee, nee, nee, nee. had je goed in de tweede ronde. Vermenigvuldigd met drie kom je op een score van 18. Ja, Oké. Okay. Ja. Maar goed, je krijgt wel twee kaarten voor beeld een geluid. Een wijn of olijfolie, wat je wil. En dank, Maartje, voor ja. het meedoen. Geen jullie ook okay. bedanken aan tafel, Jan-Franke, Vreneli, mij. Graag weer tot de volgende keer. Succes ook in Tel Aviv, Jan. Dankjewel. En wij maken plaats voor Sven met 1 op 1 en dus Barbara Visser. En Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie. Want gisteren is de defensienota naar buiten gekomen... waaruit blijkt dat er vooral heel veel geld naar personeel gaat... en uitrusting van dat personeel. De vraag is, wat kan de krijgsmacht dan concreet... aan het einde van deze kabinetsperiode... met alle dreigingen die op ja. ons afkomen. Daarover gaat het zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1.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 President Poetin vindt dat er sprake is van criminele nalatigheid bij de brand in een winkelcentrum in Kemerovo. Daarbij vielen dit weekend 64 doden. Er was van alles mis met de veiligheidsvoorzieningen. Zo waren de nooduitgangen geblokkeerd... en werkte het alarmsysteem al een week niet meer. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar een recordbedrag uitgekeerd aan slachtoffers van geweld. In totaal werd er ruim 20 miljoen euro uitgekeerd aan mensen die ernstig, lichamelijk of psychisch letsel opliepen door opzettelijk gepleegd geweld. Gemiddelde vergoeding bedroeg een kleine 4000 euro. En de Gezondheidsraad vindt dat de preppil, die voorkomt dat iemand hiv oploopt bij onveilige seks, preventief worden verstrekt. Het gaat dan vooral om risicogroepen zoals homo's. Het AIDS-fonds vindt het advies goed nieuws omdat daardoor honderden HIV-besmettingen per jaar zouden kunnen worden voorkomen. NPO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Lichtpunt voor Defensie. Na decennia van bezuinigen is er weer een toekomstperspectief... en geld oplopend tot 1,5 miljard deze kabinetsperiode... met name voor personeel en uitrusting. En een beetje voor nieuw materieel, een paar schepen... modernisering van wapensystemen en voor ICT-cyber. Bedoeld om het verval van de krijgsmacht tot stilstand te brengen... en de uitstroom van goed opgeleid personeel te stoppen. Gisteren maakten de bewindslieden van Defensie... in hun eerste Defensienota duidelijk waar het onder hun bewind... de komende jaren heen gaat met onze strijdkrachten. Gematigd positieve reacties... Opluchting zelfs een beetje bij het personeel. Maar waar het niet of nauwelijks over ging is... wat kunnen we straks dan met dat extra geld? De kwetsbaarheid van Nederland is immers toegenomen... schrijven de minister en de staatssecretaris. En de kans dat er een beroep wordt gedaan op de krijgsmacht is binnen en buitenland ook groter geworden. Bovendien voldoen we nog altijd verre van de afgesproken NAVO-norm... van 2% van ons nationale inkomen. Kortom, het huis wordt gerepareerd, maar wat kunnen we dan vervolgens? Barbara Visser, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent de staatssecretaris van Defensie... en in die hoedanigheid ook chef personeel en materie. Hebt u vaak hoofdpijn? Nee, dat valt wel mee, gelukkig. Het is geen opstapje naar een oneerbaar voorstel... maar heeft u juf Anku niet bij uitstek opgezadeld met hoofdpijndossiers? Nee, hoor. Nee? Nee. Wa waar heeft u de meeste buikpijn van? Uh, nou, ik heb niet zo snel buikpijn... maar uh, mijn grootste punt van aandacht de periode is personeel. En is deze defensienota het medicijn tegen alle klachten? Het is in ieder geval een eerste stap uh, tegen die klachten. We moeten praten, mevrouw Visser. Welkom bij 1 op één. Wat voor krijgsmacht wilt u eigenlijk aan het einde van deze kabinetsperiode, mevrouw Visser? Nou, ik hoop niet van een krijgsmacht uh, waar de mensen die er werken trots op zijn... Uh, maar ook de maatschappij trots op is... omdat ze gewoon overal ter wereld ingezet kunnen worden. En wat moet die krijgsmacht kunnen? Nou, de dingen die we nu eigenlijk al doen... Je ziet dat uh, onze bondgenoten aan de ene kant zeggen... van uh, ook in NAVO-verband uh, worden we gewezen op de 2 norm, Maar we worden ook geprezen om onze inzet. Uh, want wij leveren gewoon hele goede mensen... op uh, tal van gebieden in de hele wereld. Ja. En dat wordt ook gezien. Ja, alleen we kunnen ons bijna nergens meer inzetten. Nou, als u ziet waar nu gewoon onze militairen bezig zijn, of het nou Afghanistan is, of het nou vanuit Jordanië is, of het nou in Mali is, of het nou onze mariniers zijn, ons korpscommandotroepen ja. In de West Ik kan zo het rijtje afgaan, ook als het gaat om uh, uh, piraterijbestrijding. Ja. Wij leveren tal van uh, capaciteiten. En, ja. uh, dat doen we op een goede manier? Dat doen we voor, uh, nou, als het gaat om Jordanië, is dat gewoon onderdeel van een grote missie. Dus ja. wij leveren onze fair share. Uh, en uh, dat willen we graag ook blijven doen. En dat is ook de reden waarom we investeren in personeel en in materieel... om dat nog beter te kunnen gaan doen. Met andere woorden, u bent tevreden als de krijgsmacht... aan het einde van deze kabinetsperiode kan blijven doen wat we nu doen. Nou ja, plus niet alleen dat doen wat we nu doen, maar ook dat we het nog beter kunnen doen. Omdat we fors investeren in informatiegestuurd optreden. Uh, de zorgen dat je informatie op de juiste plek bij de juiste mensen krijgt. Dat ja. doen we nu al uh, als je kijkt naar Mali. Daar ja. is, wij zijn eigenlijk het enige land dat naar buiten gaat. Buiten de posten om uh, onze informatie te vergaren. Dat doen we op een goede manier. En daar worden we ook in die zin. Uh, wordt dat ook gezien internationaal. En daar ja. willen we ook in investeren. Zodat ook ons materieel informatiegestuurd is. En dat is meer dan wat we. Nu doen. Maar u bent niet van gisteren, dus u weet dondersgoed... goed dat uh, de kritiek op de krijgsmacht en vanuit de krijgsmacht ook is: dat we lang niet meer kunnen wat we, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden wel konden. Er is de afgelopen nou, tientallen jaren, volgens mij, uh, sinds uh, de ineenvalling uh, van, de, van de muur is er uh, gezegd, nou, die Defensie die is niet meer zo nodig. En dat was ook het uh, zogenoemde vredesdividend. Ja. En uh, gelukkig, uh, moet ik zeggen, zie je dat dat tij is gekeerd. Omdat mensen ook nu zien dat veiligheid niet vanzelfsprekend is... dat je daar ook gewoon in moet investeren. Ja. En onze militairen hebben daar de afgelopen tientallen jaar fors uh, bijgedragen. Die zijn gewoon doorgegaan, hebben mond gehouden... en hebben gezegd, uh, wij zijn bereid om, om door te gaan. En ja. daar moeten we ook trots op zijn. En ja. ik hoop dat de maatschappij dat ook is, maar ook over vier jaar weer. Ja, maar goed, als u zegt, ik hoop dat we over vier jaar trots zijn ...en dat we kunnen blijven doen wat we nu doen... ...en misschien een klein beetje meer... ...dan leg ik dat even naast een paar uh, zinnen uit die defensienota. Ik citeer... ...de kwetsbaarheid van Nederland en van mensen over de hele wereld is toegenomen. De kans dat er tegelijk een beroep op de krijgsmacht wordt gedaan... ...in binnen- en buitenland is bovendien toegenomen. We moeten er kunnen staan als dat nodig is, robuustheid... ...en kunnen inspelen op de snelle en onvoorspelbare veranderingen om ons heen. Um, hoe moet ik dat nou rijmen met wat we nu nog kunnen? Met een, met een uh, krijgsmacht die tot op de draad toe is versleten? We doen nu heel veel. Het doet nu alsof de krijgsmacht uh, er niks nu doet. Alsof we met z'n allen in een kazerne zitten en naar buiten zitten kijken en zeggen en klagen van hoe gaat het slecht. En volgens mij zitten er juist heel veel militairen op dit moment, of het nou in die kazerne is of in Mali of in Afghanistan of die nu gewoon trainen uh, op tal van gebieden in, in de wereld... Ja. zijn er nu gewoon zich aan het klaarmaken... als er een beroep op hun wordt gedaan. Zeker Dat er meer voor nodig is, dat er investeringen in nodig zijn? Absoluut. Niet voor niks dat de komende kabinetsperiode... 5 miljard wordt geïnvesteerd. Dat we hebben gezegd anderhalf miljard minimaal is structureel nodig. Ja. Dat zijn eerste stappen. Ja. Daarvan zeggen we ook dat is niet genoeg... als je kijkt naar uh, de toekomst en wat er nog meer nodig is. Maar dit zijn wel hele essentiële stappen... om die krijgsmacht te versterken. Ja. En uiteraard zullen we altijd keuzes moeten maken als het gaat om waar doen we aan mee, op welke manier. Ja. Maar ik ben er trots op dat we zulke goed opgeleide mensen hebben... Ja. die dit kunnen en die dit willen voor ons doen. Maar over de kwaliteit van de mensen heb ik het niet. Ik heb het over de kwaliteit van het materieel en de inzetbaarheid van het materieel. Ja. En dan is de vraag, kunnen we aan het einde van deze kabinetsperiode... weer, zoals we dat pakweg tien jaar geleden deden... en iets langer geleden, in Oerushkan bijvoorbeeld... deelnemen aan grote internationale missies... Dat zal iedere keer de afweging moeten zijn. Waarbij we ook met elkaar hebben gedaan. kunnen we het? Dat, dat is, iedere keer hangt dat er vanaf van welke beroepen worden er nog meer gedaan. Wij leveren heel speciale capaciteiten. Ja. Bijvoorbeeld onderzeebootcapaciteiten. Dus we zijn een van de weinige landen die dat ja. kunnen op die manier. Hoeveel Inlichting hebben we er nog? We hebben er op dit moment nog vier. vier. Ja. En we gaan ook investeren zes, in, nieuwe, in nieuwe onderzeeboten. Ja. Uh, om te gaan Hoeveel? Omdat we dit belangrijk vinden. Dat besluit uh, zullen we de koningperiode moeten gaan nemen. Ik zit nu in een, hele, uh, een heel aanbestedingstraject in die zin. Uh, om te gaan kijken van welke uh, leveranciers kunnen überhaupt dat wat wij vragen. Want wij ja. vragen een aantal dingen met die onderzeeboten. Wie kan dat nou leveren? Ja. En op grond daarvan en uh, de verdere budgetten gaan we daar invulling aan gaan geven. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Want uh, er wordt extra geld uh, vrijgemaakt. We gaan 20% investeren. Heb ik dat goed, goed onthouden? Meer dan? Hoeveel ja. dan? Ja, het, dat heet de zogenoemde investeringsquote. En die gaat boven de 20%, en dan is ook wat de NAVO aan, van ons vraagt. Ja, hoeveel boven de 20% dan? Nou, het, het verschilt per jaar. Uh, want we zitten op, sommige jaren zitten we op 24%, bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, de begroting van Defensie werkt iets anders dan van een gemiddeld departement. Daar ja. wordt niet gekeken hoeveel geld er jaarlijks beschikbaar is en dat het budget dan aan het einde van het jaar op nul staat. Er wordt ook gereserveerd voor bijvoorbeeld de bouw van schepen, de bouw van vliegtuigen. Want dat kost allemaal ongelooflijk veel tijd en heel veel geld. Ja. De vraag is dus: als er geïnvesteerd gaat worden in de marine, hoeveel fregatten gaan we bouwen? We hebben per uh, onderwerp hebben een budget beschikbaar gesteld. En u snapt ook dat ik een onderhandelingspositie heb. De, heb dus ik ga nu niet mijn budget prijsgeven, inclusief welke aantallen daarbij horen. Maar hoeveel zou u want dan er willen ik, bouwen? Nou, ik, ik kan u zeggen, er luisteren heel veel mensen mee, uh, ook uh, fabrikanten. Zeker? Ja? Uh, en ik ga graag met ze het gesprek aan, maar niet via de radio. Dus uh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat we, dat we het gaan, uh, gaan doen. Maar ik wil wel, want u zegt van uh, dat wij op een andere manier werken, dat klopt. Maar nog steeds. Het is voor de eerste keer in deze defensienote dat wij 15 jaar vooruit kijken. En dat we ook onze investeringsplan. In de zin van wat zijn we van plan in die komende 15 jaar. Ja. Dat we daar inzicht in gaan geven. De afgelopen periode was dat maar 5 jaar vooruit. En wij willen eigenlijk nog een stap verder. Ja. Zoals we dat ook bij infrastructuur doen. Waarbij we ook 15 jaar vooruit kijken. Ja. En we ook een fonds hebben gereserveerd. Omdat we zeggen van ja, je koopt niet zomaar uit de fabriek. Nee, maar en juist daarom stel ik u de vraag. Afgeven. Want als u zegt, dat het gaat om de komende jaar jaren... we ja. moeten dan kijken waarin we gaan investeren. Uh, ik vroeg u net, wat voor krijgsmacht hebt u voor ogen? Dan weet u ook wat voor materiaal daarbij hoort. Ja, en, dan en, dan dus ook, en dan weet u dus eigenlijk ook... ja, maar dan weet u ook hoeveel schepen u dan wilt, toch? Ja, of niet? maar ik heb u ook gezegd dat ik op een aantal onderwerpen... Uh, vanwege een onderhandelingspositie, zo simpel is ook, het ook. Ja. Het gaat niet om uh, een aantal honderden euro's. Het ja. gaat om vele grotere bedragen. U heeft ook kunnen lezen in de Defensielota. Het de gaat om miljardeninvesteringen. Ja, meer dan miljarden. Ja. En ik ga nu niet zeggen hoeveel en wat... van de geef ik echt mijn onderhandelspositie weg. Het is dat er wel wat keuzes worden voorgelegd... in die defensienota. Want we hebben op dit moment zes vergatten. En als ik de berichten mag geloven... dan zijn die uh, nauwelijks meer gevechtsklaar. Uh, en dan wordt er uh, een keuze voorgeschoteld. Ofwel kortdurend en, uh, een maritieme taakgroep van vijf schepen... waarbij vloot en mariniers zijn geïntegreerd... om op te treden op en vanuit zee... in het kader van bondgenootschappelijke verdedigings- of crisisbeheersingsoperaties. Ja. Ja, ja. Ik heb hem niet geschreven. Nee. U wel? Nee, maar het staat ook mooi in een plaats... Weer gegeven, ja, dus zeker. Dat, Ik heb het voor mijn neus. Ja. Ja. en Of langdurig twee oppervlakteschepen, waarvan ja. één L7 gat, één dus, met radarsystemen, een onderzeeboot en een mijnenbestrijdingsvaartuig. Ja. Dat is als het gaat om de inzetbaarheid. Uh, maar als het gaat om onze inzetbaarheid, dit is wat we op dat dan kunnen doen als het gaat om de marine. Maar met één schip of één onderzeeboot red je het niet, want hey. je moet zorgen dat je mensen kunt opleiden, dat je kunt trainen, dat je het onderhoud kunt doen. Dus je hebt altijd meerdere schepen en meerdere onderzeeboten, ja. bijvoorbeeld nodig. Hoeveel heb je er nodig? Dat hangt er vanaf wat je ermee wilt doen. Maar ik snap dat u wilt doorvragen op hoeveel. Maar ik ga u echt daar geen uitspraak over doen over het aantal onderzeeboten. Want dan ben ik mijn onderhandelingspositie kwijt. En dat is ja. volgens mij slecht voor de belastingbetaler. Ja. Uh, plus voor defensie zelf. Want we willen het beste product voor de beste prijs. Ja. Maar uh, hebt u en dan zoveel u geld dat het, dat het, laten we zeggen, bij, uh, bij een doelstelling meer dan één schip scheelt? Nou ja, wij gaan de komende periode, we hebben dit voor deze periode afgesproken als het gaat om de inzetbaarheidsdoelen. We hebben voor uitblik gegeven als het gaat om de komende 15 jaar wat wij met die anderhalf miljard extra per jaar kunnen gaan doen. Ja. Uh, en daar gaan we onder andere de onderzeeboten van uh, vervangen. Daarbij gaan we de vergatten vervangen. En we gaan in die tussentijd voordat we gaan vervangen, voordat we tot nieuwe vergatten bijvoorbeeld gaan komen, zorgen dat de huidige vergatten ja. ook beter uh, nou ja, gewoon slagkracht hebben. Dus die kanonnen, uh, dat die worden vervangen nu op die vergatten, zodat ze meer kunnen gaan doen. Alleen datzelfde geldt ook voor munitie. Als ik vandaag op de bestelknop druk, ja. dan krijg ik over vijf jaar, gemiddeld twee tot vijf jaar, krijg ik de munitie pas geleverd. Juist. Met andere ik zou willen woorden. dat het veel sneller zou kunnen, ja. uh, maar dat is uh, helaas uh, ben je vaak uh, afhankelijk van één of twee leveranciers ter wereld, dus we ja. moeten tijdig bestellen om ze ook tijdig geleverd te krijgen. Maar moeten we dan niet heel eerlijk zeggen dat u de rotzooi van de afgelopen jaren aan het opruimen bent en dat het resultaat pas na uw uh, kabinetsperiode zichtbaar zal zijn? Maar dat geldt ook voor infrastructuur. Dat geldt voor tal van terreinen. De besluiten die je nu neemt, kan investeringen worden nou, verleid. Maar dat geldt over... niet voor de zorg, hoor, bijvoorbeeld. Nee, dat is ook iets anders. Maar als ik vergelijk mezelf maar even met infrastructuur of met dijken. Uh, waarbij je uh, gemiddeld het ook 10 tot 15 jaar duurt. Het moment dat je het besluit voordat het uiteindelijk is aangelegd. Dat geldt ja. ook bij defensie. Maar het tegelijk... duurt gewoon gemiddeld 10 tot. Nou, maar daar heb het... ik alle begrip voor. Maar tegelijkertijd constateert u zelf dat de kwetsbaarheid van ons land is ja? toegenomen. Dat de internationale dreiging ook is toegenomen. Dat komt ook. Hè, en dat. Het beroep op de krijgsmacht vermoedelijk de komende jaren groter zal worden. Ja, dus uh, dan zit u toch in een op... spagaat? Ik weet niet hoe lenig nee. u bent, maar. Nou, ik ben niet zo lenig dat ik die spagaat kan uitvoeren, denk ik. Maar ik uh, kan wel voor zorgen dat we in ieder geval deze kabinetsperiode een begin maken met die investeringen. Dat doen we met die anderhalf miljard ja. uh, structureel extra. Uh, en ervoor te zorgen dat die krijgsmacht er staat als ja. het nodig is. Maar is het dan niet zo dat we, laten we zeggen, de fundering van het huis hebben gerepareerd aan het einde van deze periode. Maar dat de uitbreiding en de modernisering van dat huis pas daarna komen? Nee, want die modernisering doen we nu. Want als u kijkt bijvoorbeeld naar de F-35 en de F-16... als u beide jachtvliegtuigen met elkaar vergelijkt... u ja. vraagt ook een jachtvlieger... dat zijn twee totaal verschillende jachtvliegtuigen... waar je ja. andere dingen mee kan doen. Ja. Dus u kunt u zeggen van... we hebben hetzelfde aantal vliegtuigen of minder zelfs... Ja. maar ze kunnen veel meer. Zo'n F-35 die kan als het gaat om inlichtingvergaring... maar ook als het gaat om uh, alle vechtkracht die je, die je daarmee kunt uitvoeren... kan veel meer dan die F-16. Daarom is hij ook nodig om te kunnen opgaan... Ja, fijn dat u het onderwerp zelf aansnijdt, want hebben we er straks 37. Ja, weet we u hebben dat nu 37 besteld. Want in uh, november zei u nog, uh, ik, 21 november zelfs, ik weet niet zeker of we die laatste paar toestellen ook kunnen betalen vanwege de dollarkoers. Later hebt u op Kamervragen geantwoord, het kan toch, maar in 2019 weten we het pas zeker. Ja, ik heb er 34 nu besteld. Ja, en, ik hoop en er zijn er de... 37 nodig ja. om het überhaupt zinvol te maken, dat hele project. Ik hoop de laatste drie uh, dit jaar te kunnen gaan bestellen. U hoopt of u gaat dat doen? Dat, dat, dat besluit zullen we dit jaar moeten gaan nemen. Uh, maar het is belangrijk om, en dat is ook een van de belangrijke punten uit het regeerakkoord, wat we ook nu aan het uitwerken zijn. We hebben te maken met valutarisico's. Want ja. we bestellen bij de Amerikanen en dan heb je een iets andere soms euro-dollarkoers. Ja, dus als de dollar gaat is... stijgen, dan zijn die toestellen duurder. Nee, en dan kosten ze dus meer geld. U hebt ja. rekening gehouden met die valutaschommelingen ja, in de klopt. budgettering... Maar die, maar die ruimte is op een gegeven moment op. Dus is er dan toch niet uiteindelijk nog een kans... dat we die laatste paar toestellen niet kunnen kopen? We gaan uh, twee keer in het jaar uh, stellen we vast... Wat, welke ruimte die dollarkoers gaat geven. En ja. ik kan dat uh, dus in september gaan zien... Uh, of die ruimte er is, ja of nee. Maar dus tot hebben... aan september weet u niet of we alle 37 toestellen kunnen kopen? Nou ja, ik besluit het op basis van de dollarkoers die er dan op dat moment geldt... en die ja. we meekrijgen. Maar die zekerheid maar is er u, dus nu niet? U kunt uh, op mijn vertrouwen het gaat om uh, dat die jachtvliegtuigen nodig zijn... en dat we er absoluut naar gaan kijken hoe die laatste drie kunnen gaan bestellen. Ja, maar dat is niet een absolute zekerheid dat ze er ook zullen komen. Nee, er zijn maar een paar absolute zekerheden in deze wereld. En, uh, maar die zal ik niet voor u herhalen. Die weet u zelf ook. Uh, ja, dat we doodgaan ik, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het meest belangrijke is dat wij... Uh, die 37 vliegtuigen zijn inderdaad nodig. En daar gaan wij nog steeds van uit. Ja, maar u kunt de garantie niet geven... dat we ze ook alle 37 zullen kopen. Nee, maar ik heb net het proces beschreven. En dan kunt u van vinden wat u vindt. Uh, maar nee, op ik, basis ik, stel, van... ik vind niks. Ik stel de vragen. Nee, want... maar nou, ik probeer ook antwoord te geven. In ja. september weet ik de dollarkoers. Uh, en dan kan het allemaal meevallen of het kan tegenvallen. En als het maar tegenvalt, wat, is er dan maar, een kans... dat we ze toch niet alle 37 kunnen, kunnen bestellen? Maar wat ik u probeer aan te geven... dat was precies de <lacht> maar die ik ook aan u wilde geven... Ja. Uh, was dat er ons alles aan gelegen is... om ook die laatste drie te bestellen. Want die zijn absoluut noodzakelijk. Ja, want anders, uh, en anders is het, het hele zeggen, project van, eigenlijk zinloos. Want dan, dan, ja, dan kunnen die nee. dingen niet doen waar ze zijn voor, waar, voor zijn gekocht. Nou, ze kunnen, die 34 kunnen ook absoluut dingen doen uh, waar ze voor zijn gekocht. En u kunt maar wel... dan zit er geen enkele marge meer voor het opleiden van mensen, voor uh, als er een uit de lucht valt of uh, voor het opleiden van mensen. Wat mij betreft gaan er gewoon 37. F-35 gekomen. Maar de zekerheid weten we, hebben we pas in die september. Die zekerheid dat we inderdaad doodgaan, die weten we. Uh, en dit hier kunt u mij in oktober op aanspreken. In oktober weten we ja. dus pas of we ze echt alle 37 kunnen kopen. En wat mij betreft gaan die 37 er komen. Ja, goed. Uh, dat geldt ook voor die schepen. Hoewel we dus nog niet weten hoeveel, want u bent nog in uh, ja. onderhandeling. Klopt het trouwens dat we die samen met de Belgen gaan kopen? We gaan in ieder geval een deel uh, samen met de Belgen kopen, ja. ja. En die staan wel uh, voorgeschreven als het gaat om uh, zes bijvoorbeeld. Ja. En uh, onder welke vlag gaan die schepen dan varen? Uh, onder onze vlag, maar we doen een gezamenlijke inkoop en ontwikkeling. Ja, dus een soort van huwelijk in gemeenschap van goederen. Ja, maar we werken al jarenlang samen met de Belgische marine. Op een goede manier, als het gaat om onze opleidingen... maar ook als het gaat om ons materieel. En wat nou als Venezuela straks de Antillen toch willen gaan inpikken? Uh, en dat wij die schepen daar naartoe willen sturen... Uh, maar de Belgen maken zich zorgen over Russische aanwezigheid in de Noordzee. En die willen die schepen daar laten patrouilleren. Wie heeft dan uiteindelijk de, de, de, de, de laatste stem in waar die schepen naartoe gaan? Het zijn onze schepen, dus wij hebben de stem. En dat maar we de dus, dus de, de Belgen doen. betalen aan iets mee wat niet van hen is? Nee, nee, nee, nee. We doen de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling. En dat doe je omdat je beide zegt van. Uh, als je het hebt over sterker staan tegenover leveranciers. Je kan ja. meer kopen, dus je kan de prijs naar beneden krijgen. Dat is bijvoorbeeld ook met de JSF, de ja. F-35. Ja. De prijs van een jachtvliegtuig gaat omlaag als je er meer van kunt bestellen. Dat is precies de reden waarom ja. we samenwerken met andere landen. Datzelfde geldt dus nu ook met België als het gaat bij de marine. Mm -hmm. We kunnen hierdoor de prijs omlaag krijgen. Dit heeft niks met inzet, want daar gaat. België zelf over. Dus waar België ze wil inzetten moet België vooral zelf weten. Mm. En datzelfde geldt ook gewoon voor ons. We werken samen omdat we het belangrijk vinden dat we de prijs ook omlaag kunnen gaan krijgen en dat je gewoon dus daarmee massa kunt maken. Ja. Uh, over die internationale spanning gesproken en die Russen die in de Noordzee varen, dat doen ze namelijk steeds vaker de laatste tijd en ze oefenen samen met de Chinezen zelfs op de Middellandse Zee op dit moment. Um, is het, uh, en die Russische dreiging, is het nou zo dat als het ministerie van Buitenlandse Zaken twee uh, diplomaten uitzet dat dat in overleg met u gaat eigenlijk of niet? mm <sighs> Ja, het gaat in ieder geval niet met in overleg met mij... maar wel met uh, in overleg, uh, neem ik aan, met de minister uh, van Defensie... Uh, als het gaat om dit soort zaken. U zit daar niet bij aan tafel? Ik, zit, uh, ik ben uh, staatssecretaris die zich uh, bemoeit met personeelszaken, en zaken en er gewoon voor zorgt dat bijvoorbeeld uh, de discussie over die F-35... of over wat doen we nou samen met die Belgen, dat ja. we dat op een goede manier doen. Goed. Uh, over dat personeel gesproken, dat reageerde gisteren gematig positief... en enigszins opgelucht, zei ik al in de inleiding op deze uitzending. Is dat pensioengat al gedicht en hoeveel geld geeft u daarvoor over? Als het gaat om de AOW-gat. Uh, ja? Daarvan hebben we het voornemen opgenomen om dat te gaan doen. Ja, en, hoeveel uh, geld? De, de precieze invulling daarvan moet ik ook weer samen met de bonden gaan doen. Ja, want dus het dat overleg is doen. afgebroken twee weken geleden. Nou, het overleg is in die zin niet afgebroken. We moeten het overleg weer gaan starten. Ja? Uh, en dat Omdat gaat onder andere over uh, arbeidsvoorwaarden. Dat gaat over pensioen. Dat, uh, Defensie is de enige organisatie nog die met een eindloonregeling werkt. Dus we moeten naar een middelloon. Ja. En tal van andere onderwerpen. En die pak ik graag samen met de bonden op. Wanneer ligt er een akkoord? We moeten voor 1 oktober een akkoord hebben, dit jaar. Ja, gaat dat lukken? Wat mij betreft wel. En wat de bonden betreft? Ik denk wat de bonden betreft ook, want de urgentie is gewoon heel erg hoog. Ja. We hebben personeel nodig. Maar zij vragen wel eh, loonsverhoging en de dichting van dat pensioengat. Is dat geld er nu met die anderhalf miljard en al die investeringen? Wij hebben als het gaat om compensatie van het AOW gehad, is dat geld er? Want we hebben het niet voor niks ook in de defensienota opgenomen. Oké, okay, en hoeveel geld was er ook alweer? Ik ga u niet de bedragen nu noemen, want hiervan geldt ook dat ik met de bonden... In uh, met, ja, dat, ja. Dat, Het is heel vervelend, meneer Kokkelman, misschien dat u een keertje kunt aanschuiven bij zijn overleg. Dat dat, uh, ik neem de, ik neem de uitnodiging ja. graag aan. Ja, nou, dan, dan doen we dat in ieder geval. <laughs> okay. uh, maar ik, het lijkt me goed om, om dit soort gesprekken vooral met de bonden zelf te voeren. En we ja. hebben ze in ieder geval gisterochtend ook, voordat de Nota verscheen, ja. ook ingelicht over welke maatregelen erin stonden. Ja. Om het ook aan te geven dat we dit graag met ze willen Oppakken. Dan nog een paar andere lopende dingen. Die kazerne van de mariniers in Doorn die leeg loopt. Ja. Blijft ja. die gewoon in Doorn? <laughs> ja of nee? Ik uh, heb uh, de geluiden ook gehoord. Ik ja. ben zelf ook in Noorwegen geweest bij de mariniers. Ja. Dus, uh, die hebben er, uh, mij er ook over aangesproken. Ja, ik dus? ga nu gewoon kijken van waar ze. Ja, Dan weet ik in... dat u ging kijken. Maar ja. wat, wat, u hebt al uh, kunnen kijken een tijdje. Ik uh, ben uh, nog steeds naar dit onderwerp heel specifiek aan het kijken, want ja. ik wil gewoon ook weten hoe het zit. Is er een kans dat die kazerne gewoon in Doorn blijft? Wij gaan kijken waarom die mariniers weggaan. Het besluit voor vlissingen is genomen, maar ik hoor de geluiden, dus ik wil gewoon zelf ook weten hoe het zit. En is die beslissing om naar vlissingen is? te gaan in beton gegoten of zit daar ruimte? <laughs> u gaat weer vragen, waarschijnlijk naar zekerheden. Uh, ik ga u ook hier weer. <laughs> mogelijkheden. Oh, dit zijn weer mogelijkheden. Ja. <laughs> nou, wat ik net zei. Ik, uh, ik maak me zorgen als zoveel mariniers weggaan. Ja. Uh, want uh, mariniers uh, nou, die worden echt overal ter wereld 24-7 ook ingezet. Precies. Dus dat zijn goed opgeleide uh, mannen ja. uh, tot nu toe alleen. En ze willen niet naar Vlissingen. Dus, en uh, ze willen, dat, dat signaal geeft ze aan. Uh, ja, en daar dus? wil, nou, wil ik ook gewoon nadrukkelijk naar kijken. Van ja. waar zit dat in en wat dus betekent het be dat, Dus het besluit om naar Vlissingen te gaan is niet is in beton gegoten? Het besluit is gewoon genomen. Maar, uh, maar niet in ik beton ik maak, gegoten? Maar ik maak me zorgen over de uitstroom. Ja. Uh, omdat ik juist alle mensen nodig heb en wij ook gewoon in mariniers die het uh, met hart en ziel doen... Uh, en ook gewoon fors geïnvesteerd hebben ja. omdat, uh, omdat wat ze kunnen. Uh, die wil ik graag behouden. Goed. Telefoon, Dries Roefink. Goedemorgen. Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, verrukkelijke vrouw. Ken je dat liedje nog, Sven? Uh, nee. Het is een oude hit van. Uh, ben maar Badrije ja. laat de staatssecretaris blozen zie ik. Het ja. is een oude hit van Ben Kramer uit de jaren 70. Daar moest ik net even aan denken. Ik zit naar Barbara te luisteren. Ja. En ik hoop ook dat zij mij kan vergeven dat ik vreemd ben geweest. Want ik heb me dus na naar, uh, naar jaren VVD-stemmen vorige week laten overhalen door aan Jan Vliegendhart om een keer SP te stemmen. Nee. Vergeholpen heeft het niet, Barbara. Ja. Maar uh, jij moet dus heel wat uh, herstelwerkzaamheden uitvoeren bij Defensie, begrijp ik. En er is nu ook geld voor vrijgemaakt. Hoewel wij vorige week nog in uh, deze uitzending hebben besproken dat er dus geen nieuwe F-16's bijkomen, Maar dat dat geld daarvoor, uh, wat ervoor gereserveerd was, dat gaat dan naar de marine. Ik ben zelf niet in dienst geweest. Ik kan me nog goed herinneren dat er ooit een envelop in onze brievenbeurs lag. Eh, ja. Van Defensie. Die heb ik toch wel wat nerveus opengemaakt. Want ik dacht, oh jee, nou is het zover. <laughs> maar er stond dus in dat de hele lichting 1959 niet werd opgeroepen. Ja. De reden daarvan, die weet ik niet eens meer. Misschien vonden ze het geen goed bouwjaar. <laughs> maar ik sprong wel een gat in de lucht. En eh, Barbara, die hield zich dus in Zaanstad bezig met toerisme... Met werk en inkomen en, en dat soort dingen. Ja. En nu is ze dus staatssecretaris van Defensie. Ja. En dan denk ik, Sven, die vrouw moet toch werkelijk overal verstand van hebben. Want dit is toch wel een hele andere materie. Kijk, als ik nou opeens de Matthäus Passion ga zingen... dan zou jij dus ook raar staan te kijken, Sven. Uh, ja, ja al... Ho hoe, ging dat, hoe ging dat liedje Barbara ook alweer? Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, verrukkelijke vrouw. Dankjewel Dries, tot morgen. Oh, Wel mooi gezongen. Ja. Ja. ja. Hoe vaak hebt u zitten blozen in een radiostudio eigenlijk? Nou, de... niet zo heel vaak, volgens nee. mij. Nee. Goed. Um, even uh, afrondend. Ja. Uh, want uh, er komt dus anderhalf miljard bij. Daarmee ja. zitten we, overigens, uh, mede uh, doordat het zo goed gaat met de Nederlandse economie, uh, nog verre van die NAVO-norm van 2% van ons bruto nationaal product. Uh, oh. Daar gaan de Amerikanen vroeg of laat natuurlijk over uh, zaneken. Uh, dat doen ze al, maar dat zal uh, met terugwerkende kracht opnieuw gebeuren, denkt u niet? Dat denk ik ook, ja. ja. En nou hebt u bij monden van de minister gisteren, en ik bedoel u dan in mm -hmm. bewindspersonen koppel, gezegd in 2020 gaan we de zaak opnieuw tegen het licht houden. Met andere woorden, dit is een defensienota eigenlijk voor twee jaar, klopt hè? Nou, het is een defensienota die vooruit kijkt, maar die ook zegt van we moeten als we kijken naar alles wat er gebeurt in de wereld, staat de wereld ook niet stil. Uh, dus het is goed om over twee jaar weer te kijken van... Uh, waar staan we nu en wat is er nog nodig? Ja, met andere woorden, over twee jaar zegt u gewoon... jongens, dit gaat zo niet, er moet weer geld bij. Nou, dat weet ik niet of we dat gaan zeggen. Tuurlijk wel. Uh, maar uh, als het gaat om die 2 norm, dan weten we in ieder geval dat we met die 1,5 miljard extra... dat we dat absoluut niet redden. Nee, is 15 miljard nodig, hè? Nou, er is 7,5 miljard ongeveer nodig... als het gaat om naar die 2 norm te gaan. Uh, maar we willen in ieder geval deze 1,5 miljard daarvan... Eerst goed besteden, laten zien dat de Defensie dat op een goede manier ook kan besteden. Ja. Uh, en daarvoor is het nodig, zowel in materieel als in personeel... zodat we de juiste mensen kunnen blijven behouden. Goed. En in 2020 gaan we kijken wat er nog meer nodig is. Hoeveel schepen gingen u ook alweer bestellen? Ja, u blijft het proberen. Ja, ik blijf het proberen, ja. Nou, u, u kunt daar misschien, uh, als u ook bij die bonden komt, wellicht dat u dan ook een keertje bij zo'n omhandeling met zo'n bedrijf kunt komen. dat nou, ik hou mij warm aanbevolen. Uh, en uh, in september horen we pas definitief of uh, uh, echt die 37 JSF's kunnen worden besteld? Nou, in oktober. Want, uh, maar u hoort in ieder geval dit najaar wat er kan. En Goed. Uh, ik heb u ook gezegd wat mijn insteek daarbij is: dat zijn die 37. Mevrouw Visser, ik dank u wel voor uw tijd. En een ja. fijne dag, en u, dames en heren, ook zometeen de Nieuwsbv. Tot morgen. Ja, Sven, dus uh, ik solliciteerde bij het uh, stage Entertainment, weet je wel. En ik vraag, hoeveel ga ik hier eigenlijk verdienen? Zegt het wijf 850 netto in de maand, maar dat wordt later misschien meer. Ik zeg, oh, nou, uh, dan kom ik later wel terug. Vertel, Cairo en CRV.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 NTO's Radio 1 Journal. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.